In het zuiden van de Filipijnen dreigt een uitbraak van besmettelijke ziekten. In het gebied dat werd getroffen door de storm Washi... is een groot gebrek aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. De regering riep gisteren de noodtoestand uit. Dodental staat op bijna duizend. Meer dan 275.000 Filipijnen zijn dakloos geworden. De VS maakt zich steeds meer zorgen over de stijgende spanning in de regering van Irak. Het zijn spanningen tussen shiiten en Soenieten. Maandag werd een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de sunnitische vicepresident Hashemi. Hij zou betrokken zijn geweest bij plannen voor een aanslag op premier al-Maliki, een Shiït. Vicepresident Biden heeft premier al-Maliki met klem gevraagd meningsverschillen uit te praten. In het noordoosten van de Verenigde Staten is een vliegtuigje neergestort op een drukke snelweg. De vijf inzittenden, onder wie twee kinderen, kwamen om het leven. Het privétoestel kwam uit New Jersey en stortte een kwartier na de start neer. Volgens Amerikaanse media misten brokstukken op een haar na een auto. Op de snelweg raakte niemand gewond. Enkele tientallen gemeenten geven dit jaar geen nieuwjaarsreceptie. Zeker 10 ziet ervan af, blijkt uit een enquête van het Nederlands Dagblad onder 242 gemeenten. Een van de gemeenten zonder receptie is Amsterdam. Daar ging het feest vorig jaar ook niet door. Een aantal andere gemeenten zegt dat het feest wel doorgaat, maar dat op de kosten wordt bezuinigd. Het weer nog vanochtend veel bewolking en wat regen. Vanmiddag droog en avond toe zon. Het wordt 5 graden in Limburg tot 8 graden op de Wadden. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Rick van der Westerlaken. Een heel goedemorgen. Het is D-Day voor de Nederlandse astronaut André Kuipers. Vandaag gaat hij de ruimte in. We volgen hem vandaag vanuit Kazachstan. En we volgen ook zijn familie. De informatie die vergelijkingswebsites op internet aan consumenten verstrekken... laat veel te wensen over, stelt de financiële Waakgrond AFM... de Autoriteit Financiële Markten. Daar gaan we over praten. En grote zorgen om siliconenborsten. In Frankrijk moeten duizenden vrouwen hun implantaten laten verwijderen... omdat die te gevaarlijk blijken te zijn. En dat geldt nu ook voor honderden Nederlandse vrouwen. En vandaag wordt bekend wie de nieuwe voorzitter wordt van de Partij van de Arbeid. En wij blikken vooruit. Dat allemaal in het NOS Radio 1-journaal tot half tien vanochtend. Ja, vandaag is het de grote dag van André Kuipers. Vanmiddag om kwart over twee wordt hij in Baikonur in Kazachstan gelanceerd. Kuipers reist samen met twee andere astronauten naar het ruimtestation ISS. En daar blijft hij een half jaar... Verslaggever Mark Hamer is in Baikonur in Kazachstan... waar die lancering plaatsvindt. Ja, Mark, hoe is het weer daar? Kan die lancering doorgaan? Ja, die lancering die gaat wel door. hoor. En die, die Russen die gaan gewoon altijd wel omhoog. Of het moet heel erg gaan waaien. Nou waait het hier wel wat meer dan de afgelopen dagen. Uh, als ik uit het raam kijk van mijn hotel... want daar ben ik nog wel even uh, lekker even in de warmte. Dan, uh, dan zie ik het zonnetje schijnen. Uh, het zou ietsje minder koud zijn dan de afgelopen dagen. We, we weten nu dat maandag... Bij de rollout, dus toen de raket naar de lanceerplaats werd gebracht, dat het min 29 was. En uh, ja, dan, dan, uh, dan weet je wel hoe dat, uh, hoe dat ongeveer voelt. Dan kan je je iets meer voorstellen. Uh, nee, die lancering, die Russen, weet je van één ding. Uh, de vorige keer dat het ook, uh, dat de lancering was, dat was op 14 november. Toen sneeuwde het heel, ja, hier heel erg. Iedereen dacht misschien, nou, misschien gaat het niet door. Maar die Russen, die drukken gewoon op de knop. En dat ding heeft zoveel boost, hij gaat wel omhoog. Ja, nou heeft uh, Kuipers sinds gisteren, uh, uh, heeft hij zijn tijd in afzondering doorgebracht, uh, hebben wij begrepen. Maar hoe, wat heeft hij nou gedaan in zijn laatste nacht, weet jij dat? Ja, kijkt, ze kijken dan altijd uh, naar een uh, film en uh, uh, dat is eigenlijk traditie, ze proberen zoveel mogelijk te doen, hè? hoe die oude astronaut, hoe het, hoe het goed ging, hoe de, hoe, daar, dat programma proberen ze helemaal te volgen. Dus ze hebben die film gezien en vervolgens ja, zijn ze weer waarschijnlijk net zoals wij uh, lekker naar hun ja. bedje gegaan om, uh, om vanochtend uh, weer fris, uh, fris op te staan en waarschijnlijk net zoveel zin hebben in de dag als dat ik dan heb. Enig idee welke film trouwens? Ja, maar daar ben ik even de naam voor kwijt, dat je altijd op dat soort moment. Maar was het een Russische uh, film of de, de, een Amerikaanse film of? Nee, het is een, het is een uh, Russische film, een uh, traditionele Russische film. Uh, de, de zon in de woestijn, uit mijn hoofd. Even okay. een nee, heb ik, ik even niet voor mijn hoofd, Nee, geeft niet, er. maar ik geloof je meteen. Ik heb er nog nooit van gehoord, maar blijkbaar werkt dat heel nee, goed. Ik, ik geloof niet dat het ook een echte aanrader is. Behalve dus als je zo met ruimtevaart bezig bent, dan moet je hem eigenlijk wel zien. Dat okay. gaat wel een keer doen. Nou, gaan we doen. En uh, kun je vertellen of het daar al een beetje uh, vol is? Ik trek het een beetje bekijks, die lancering. Nou ja, er is plek genoeg hoor, want het is geen grote steppen hier. Het is evenwijds gezicht eigenlijk. Maar gisteravond merkte wij wel in het hotel waar ook de familie van Kuiper zit. Dat is het Sputnik Hotel, dat ligt eigenlijk vlak achter het astronauthotel. Dat opeens wel alle vips aankwamen, uh, maar een paar keer per week landt er hier een vliegtuig. En gisteren gebeurde dat dus, uh, alle tips kwamen aan. En ik kwam ook trouwens wat Nederlanders tegen die hier op uh, eigen gelegenheid uh, toe zijn gekomen. Uh, over laat ik uh, straks weer in, in, verderop in de uitzending even een stukje horen. Uh, maar ja, het, het begint wel aardig hier uh, druk te worden. Ik ben heel benieuwd hoe dat straks bij die lancering is, hoe het dan vol staat. Wij staan op 900 meter afstand uh, van, uh, van de lanceerplek. En iemand zei ook oh, al heel fijn vanochtend, stel je voor dat het echt misgaat bij de lancering. Ja, dan is dat ook van ons het fataal. Maar goed, laten we daar maar niet van uitgaan. Daar gaan we zeker niet vanuit. vanuit Mark Hamer vanuit Kazachstan. We gaan je later in deze uitzending nog veel meer horen. Staatssta staatssecretaris Bleker heeft een meldplicht ingevoerd... voor het Smallenberg-virus dat bij tientallen veebedrijven is ontdekt. Het virus kan bij drachtige runderen en schapen leiden... tot misvormde lammeren en kalveren. Bleker is een groot onderzoek gestart. Het onderzoek is volop gaande... Richt zich nu op A. de verspreiding. B. de besmettingsroute. En C. het onderzoek is gestart naar het ontwikkelen van een vaccin. De aard van de verspreiding tot nu toe duidt erop dat er sprake is van besmetting via knoeten, dus via vliegen. En diezelfde vliegen waren ook verantwoordelijk voor de verspreiding van het blauwtongvirus, dat sinds 2006 geregeld opduikt. Onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam zijn het er niet mee eens dat hun beschrijving van een gevaarlijk vogelgriepvirus maar beperkt wordt gepubliceerd. Het lukte de onderzoekers om een griepvariant te maken die van mens op mens kan worden overgedragen. Maar een artikel daarover is op last van een Amerikaanse adviescommissie tegengehouden. De commissie is bang dat het virus in handen van terroristen kan vallen. Op zich een terechte zorg, maar dat is niet het enige dat telt, vindt viroloog Ron Fouché.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 Dus zowel de, de tijdschriften als de wetenschappers zijn nog steeds vrij om die informatie uh, te publiceren. Het zal nog wel een tijdje duren voordat er over zo'n publicatie, bijvoorbeeld op de website van het Erasmus Medisch Centrum, een definitief besluit wordt genomen. Leden van de VN-veiligheidsraad hebben zich opvallend kritisch uitgelaten over Israël. Onder meer Rusland en Groot-Brittannië vielen over de bouw van nieuwe Nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden. Dat moet nu echt ophouden, zei de Britse VN-ambassadeur. Settlements are illegal under international law and represent a serious blow to the Quartet's efforts to restart peace negotiations. All settlement activity, including in East Jerusalem, must cease. De bouw van illegale nederzettingen legt een bom onder het vredesproces en dus moet het stoppen, zegt ambassadeur Grant. Tot een resolutie waarin het gedrag van Israël wordt veroordeeld, kwam het overigens niet. Tot teleurstelling van de Palestijnse delegatie. En de reden waarom the Security Council was unable to act op dit heel important issue, is gewoon omdat de of one in the Security Council. En daarmee doelt de Palestijnse ambassadeur op de Verenigde Staten. Dat land dat vetorecht heeft uiten als enige geen kritiek op Israël. In Frankrijk moeten 30.000 vrouwen mogelijk hun borstimplantaten laten weghalen. De implantaten kunnen een gevaar opleveren voor de gezondheid en ze kunnen scheuren. Artsen roepen de regering op om het probleem snel op te pakken. We alles zodat alle patiënten kunnen worden door chirurg en, als ze dat willen, eventueel worden We doen alles zodat patiënten snel naar hun chirurg kunnen en de implantaten eruit kunnen halen, zei deze arts. Ook in Groot-Brittannië zouden tienduizenden vrouwen de implantaten dragen. Volgens het AD hebben ook in Nederland honderden vrouwen gevaarlijke implantaten gekregen. Op de Filipijnen dreigt een uitbraak van besmettelijke ziektes. Het zuiden van het eilandenrijk werd afgelopen weekend getroffen door een zware storm. En sindsdien is er een groot gebrek aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. En doden worden uit voorzorg snel begraven in massagraven. bodies. public health. Je kunt het eigenlijk geen echte begrafenis noemen, zegt deze burgemeester. Maar alleen door ze zo te begraven zijn de lijken geen gevaar voor de volksgezondheid. Bij de natuurramp op de Filipijnen vielen zeker duizend doden, 275.000 mensen raakten dakloos. De Russische dissident Alexei Navalny is weer op vrije voeten. De invloedrijke blogger zat twee weken vast omdat hij tijdens een demonstratie tegen premier Poetin bevelen van de politie zou hebben genegeerd. Navalny zei na zijn vrijlating dat hij hoe dan ook verder gaat met zijn protestbeweging tegen Poetin. Ik heb maar twee weken vastgezeten, maar ben vrijgelaten in een ander land, zegt hij, verwijzend naar de massale protesten tegen Poetin van de afgelopen weken. Kenners zeggen dat Navalny als een van de weinigen in staat is om Russen te mobiliseren tegen Poetin en president Medvedev. Johan Heesters ligt opnieuw in het ziekenhuis. De 108 jaar oude zanger is zaterdag in zijn woonplaats in Beieren opgenomen... en ligt sindsdien op de intensive care. Wat hem precies mankeert is niet duidelijk... maar zijn toestand is volgens de behandelende arts wel acuut verslechterd. Op internet verschijnen al boodschappen van bezorgde fans. Also Johannes, werde bald gezond. We wollen dich wieder auf der Bühne sehen. Wir brauchen dich, weil du bist einfach eine Ikone. We hebben je nodig, zegt deze fan, maar die moet er misschien wel rekening mee houden dat de zanger niet meer op het podium terugkeert. Vandaag wordt bekend wie de nieuwe partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid wordt. Die functie werd vakant nadat Liliane Ploemen in oktober liet weten dat ze opstapt. Er zijn drie kandidaten, maar de gedoodverfde winnaar is het Tweede Kamerlid, Hans Spekman. In zijn ogen is er het nodige mis met de PvdA.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 En alsof dat nog niet genoeg was, kreeg hij er nog een. Zou u, uh, zou u ook uh, met mij willen trouwen? Nee. Helaas. Ik hoop dat ik je niet beledig. Nee, of Rutte wel serieus ingaat uh, op, in op het uh, eerste aanzoek weten we niet. Maar ook uh, of het aanzoek serieus bedoeld was, valt natuurlijk te betwijfelen. Ja, de beurzen tot slot. Wall Street eindigde de dag gisteren met flinke winsten. De Dow Jones-index sloot uiteindelijk 2,9 hoger. De Nasdaq boekte zelfs een winst van 3,2 Reden voor die goede handelstemming waren meevallende economische cijfers uit Europa. En ook in Amerika zelf was er goed nieuws. Daar worden weer meer nieuwe huizen gebouwd. En kijken we ook nog even naar Japan. De Nikkei-index staat vier uur na opening op een winst van ruim 1 procent. Tot zover dit nieuwsoverzicht. U kunt het nog eens terugluisteren via onze podcast. Ga daarvoor naar nos.nl slash radio 1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westeraken. Veertien minuten over zes is het. Ja, het blijft eindejaarslijstjes regenen in deze periode. Tunify, het streaming muzieksysteem voor de zakelijke markt... heeft een top 100 gepubliceerd met de meest gedraaide nummers... in winkels en horeca. En in de top 10 staat drie keer de Britse zangeres Adele. Op vijf staat haar Set Fire to the Rain. Op de vierde plaats staat ze ook Someone Like You. En in 2011 werd het allermeest gedraaid... in winkels, restaurants en cafés, Rolling in the Deep. A fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and bringing me out the dark.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 heel tevreden kan terugkijken op 2011. Adele, rolling in the deep. Vandaag, om 16 minuten over twee precies... is uh, de lancering van André Kuipers naar het ISS-ruimtestation vanuit Kazachstan. En uh, verslaggever Mark-Robin Visser is niet daar, maar wel in Amsterdam. Mark-Robin, wat ga je doen? Ja, ik mag altijd overal naartoe, maar hier mocht ik niet heen. <laughs> nou ja, zeg. Volgende <laughs> ja, keer. Volgende serieus. Keer. Maar ik heb daar nog eens even over nagedacht. En ik heb natuurlijk, net als jij, ook de berichten van Mark Hamer heel goed gevolgd. Ja. En uh, ik heb toch een paar details van hem opgevangen. Waardoor ik dacht, goh, misschien moet ik helemaal niet zo uh, ontevreden zijn met waar ik nu Die ben. Die min 29 graden bedoelde je. Ja, precies. Ja. Ik ben ook zo benieuwd wat hij aan heeft. Maar dan ga ik hem zomaar eens even vragen. Ik spreek tot jou, Rick, vanuit Amsterdam-Noord. Gewoon in ons eigen kikkerlandje. Hier woont de broer van André Kuipers met zijn gezin. Ah. En ik ga straks bij hun kijken hoe zij deze dag... Beleven. Ze zijn ook al in het Jeugdjournaal geweest. Hartstikke leuk. Zag er heel gezellig uit. Ze hebben ook allemaal modelraketjes en uh, uh, objecten die, uh, die meegeweest zijn uh, de ruimte in. Dus daar valt vast een heleboel over te vertellen. Maar ik wil toch nog even met Mark praten. Ik weet niet of dat mogelijk is, Rick. Of jij, de, of jij uh, aan de knoppen zit nu dat we toch nog even <laughs> verbinding met Baikonur kunnen, kunnen leggen. Want ja, ja Mark hoor, dat die had luk. ik net bijvoorbeeld... Gaat dat lukken? Ja, hebben hoor. wij verbinding? Eh, ik. Ja, we hebben verbinding. Is dat onze... Onze echte, NOS-astronaut, ja. Ik echte NOS astronaut, ja. Eens even kijken of er... Of er Zit er veel vertraging op de lijn, Mark? Of uh, valt het mee? Ik Ik kan het heel moeilijk hier vandaan merken. Maar uh, ik, ik hoor jou luid en duidelijk, laat ik zo maar even zeggen. Heel goed. Ik ben wel iets, iets wat gehaast, moet je zeggen. Want oh, je hebt haast? Ja, nou, over een kwartiertje gaan wij... Uh, en nou, zometeen, uh, de, de paar de astronauten die gaan, uh, gaan naar buiten toe. Die hebben een, uh, ja. een uh, uitzwaai uit het hotel. daar moeten we naartoe. Ja, oh, God, ja. en die temperaturen, nee. Dus ik moet bij Ja, de, nee, luister eens even. <laughs> ik durf het, ik durf het uh, bijna niet te vragen, Mark. Maar uh, wat heb je aan? Nou, ik ben op dit moment, en ik ga het even bij Spaan proberen ik mijn uh, boots aan te doen. Echt, schoenen die tot meer 40 uh, aankunnen. Van die hele grote oh. dingen, als je, als je Nederland ermee aan, aanloopt dan denkt hij, nee, jij bent gek geworden, wat sloof je je uit? Maar uh, het zijn hier wel heel erg noodzakelijk. Uh, verder, dan gaan we maar naar boven. Een thermal ja. onderbroek en daarover een skibroek. Dan, uh, nou, ik ben er nog aan het aankleden, want het is ook niet zo heel slim in je psychosocial. Schiet dan is, op. Je, je, je, je moet opschieten, Mark. Ja, het is hier. <laughs> en het is hier En als je dus, als je nu al je helemaal aankleedt, voordat je naar buiten gaat, dan sta um, ja, je eigenlijk helemaal bescheiden. Dus ja, uh, thermo-ondergoed. En hierboven nog eens een keer vier, vijf lagen skibroek aan. Ik skijek, nou. uh, muts op, skibril, handschoen, twee handschoenen, twee lage handschoenen. Ja, en ook een de dienen. Zeg, ja, apparatuur bedienen, dat wilde ik je ook nog vragen... want dan sta je dus buiten met een microfoon in je hand... die dan bij een min 29 natuurlijk ook bevriest. Uh, de microfoon, dat viel hem wel mee. Op een gegeven moment ik, keek ik maandag oh. en toen dacht ik... hè, wat hangt mijn snoer toch raar? Ik kan het niet gewoon uh, recht naar beneden hangen. <laughs> maar mijn snoer was bevroren, dus dat was ook wel een partiet. Dus daar moet je toch ook weer voorzichtig mee omgaan, want anders trekt je snoer gewoon af. Je leert er gewoon heel snel ontzettend veel bij. En ik ben erg verbaasd dat zo'n raket dan nog gewoon wel naar boven kan... Ja, maar er zit zoveel uh, power in, zoveel kerosine, uh, er is zo'n ontbranding. Ja, ja, dat, ja. Dat, uh, ja die, en die Russen zijn wat dat betreft hier wel wat gewend. J jij hebt je, heb je er echt in verdiept, hè, Mark? Ja, ik heb er allemaal mis gedaan. Dat is wel grappig inderdaad. Dat je als je ik... twee maanden geleden bij had gevraagd oh, waar je bij kan hmm, zou ik het niet <laughs> weten. Maar nu weet ik ongeveer uh, waar uh, elke raket omhoog gaat. Tot slot, nog één ding. Want ik heb net goed naar je geluisterd. Die film waar jij het over had, hè, waar de astronauten vannacht naar gekeken hebben. Hoe heet die film? Ik zat er bij. Ik zat er hem hem bij. Kopen, de, witte, de witte zon van de woestijn. De witte zon van de woestijn. Nee, de witte, de witte, de witte zon. De witte, de witte, de wieke, de witte, de witte? Kan je niet. De witte zon. Uh, het is toch, er zit een vinkje op de lijn, Mark. Ja, de witte zon van de woestijn. Ik wens je veel plezier daar. Ga maar gauw zwaaien. Alright. En dan spreken we elkaar later wel weer weet weten. Hoi, hoi. Groetjes, dag. Wat leuk, hè, Baikonur eh, Rick. Dat, is, dat doen we dan toch maar zo maar even. Ja, kunnen jullie niet samen het land door, <laughs> met, uh, met als duo? Nou, uh, hoe kom je daar nou zo bij, eigenlijk? Nou, omdat jullie het zo leuk <laughs> doen samen. Jullie hebben mij helemaal niet nodig. <laughs> nou, ik vind dat wij het samen ook wel leuk doen, Rick. Ja, e, vind ik vind het ook wel. Moeten we het maar zo min... ook hebben. Goed. Hè? Succes ja. in, in Amsterdam zo, hè, bij de familie Kuipers. Zeker. Wij spreken elkaar later. Absoluut. En Mark ook natuurlijk. Ja, Mark Robin en Mark over het vertrek van André Kuipers de ruimte in. Het is zeven minuten voor half zeven. Nederlanders zijn nog nooit zo somber geweest over hun financiële situatie als nu. Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend. We zijn vooral bezorgd over het komende jaar. Daarom stellen we grote aankopen uit. Verslaggever Jeroen de Jager sprak er in een winkelcentrum in Nijmegen over... met José Bloemer, hoogleraar bedrijfskunde en specialist op het gebied van consumentenvertrouwen.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 overeind blijft en daar alle maatregelen voor nemen die daarvoor noodzakelijk zijn. In ieder geval zorgen dat de burgers weer vertrouwen krijgen en weer gaan uitgeven. Dag meneer, wat vindt u van de ontwikkeling van de algemene economische situatie? Heel eng. Heel erg. Ja, je bent heel bedreigend wat er gaat, wat er gaat gebeuren. Ja. Ik ben bang dat het instort. Instort? Ja. Dat zelfs? Ja. Even over uw financiële situatie. Is die de laatste twaalf maanden beter of slechter geworden? Slechter. En hoe denkt u dat het de komende twaalf maanden zal gaan met uw financiële situatie? Ik hoop stabiel. Ik hoop dat het blijft zoals het is. Mag ik u wat vragen, mevrouw? Over het consumentenvertrouwen. Ja, en, en de economie. daar heb ik nog wel. Heeft u vertrouwen? Ja, ja. Het komt wel weer goed. Hoe is het met uw eigen financiële situatie? Is die de afgelopen twaalf maanden verbeterd of verslechterd? Uh, verslechterd, natuurlijk. Waardoor? Doordat eh, alles duurder is geworden. Dames, even een kort vraagje voor de NOS over het consumentenvertrouwen. Zwaar naadje pet. Zwaar ja, naadje je pet zelfs. Ik vind het heel erg wat er allemaal gebeurt. Ja. Ja. Wat zal er de komende twaalf maanden gebeuren, denkt u, met die economie? Nou, ik denk dat we een heel stuk verder zakken als dat we nu uh, zijn. Ook voor ja. mensen die dus uh, minder hebben als... Uh, te besteden hebben, hè? Ik zei, het gaat nou echt doordringen, denk ik, de komende tijd, wat er allemaal is. Want de afgelopen tijd hebben dus die niet gewerkt hè? Ja. Ja. Nou, volgens mij is hij ontzettend, eh, uh, niet ontzettend, is wel slechter. ja. Alles is wel een beetje duurder geworden, dus uh, ik denk van, nou, volgens mij is hij wel dat ik werk geen econoom, maar... Uh, en wat zal er met die situatie de komende twaalf maanden gebeuren, denkt u? Ik kan natuurlijk wel heel slecht gaan zeggen dat het allemaal slechter wordt, maar ik hoop dat het beter wordt. Het hmm. NLS Radio 1 Journaal, Sport. In de achtste finales van de KNVB-beker heeft de topklasser GVVV opnieuw voor een stunt gezorgd. De amateurs versloegen de profs van Sparta Rotterdam in Rotterdam naar strafschoppen. De beslissende strafschop zorgde voor veel opwinding bij de verslaggevers van Radio Utrecht. Dames en heren, jongens en meisjes, kan GVVV in de kwartfinales van de KNVB-beker schieten? Ik heb het niet meer. De bal ligt op de stip, de aanloop... Het kan genomen worden. Het schot is daar. Ja! Ja! Ja! Ja! Thijs ja, ja, ja. de van den Beekink schiet GVVV naar de kwartfinales. Dit wat gebeurt er allemaal? Nou, heel veel dus. Eh, eerder waren de voetballers uit Venendaal al de baas over eredivisionist Excelsior. Eveneens in Rotterdam. En door de winst op Sparta heeft GVVV zich geplaatst voor de kwartfinale. De aanvoerder, Michiel van der Valk, genoot volop van het succes en van het feestje op het veld. Ja, gekke huis. Uh, spelers uh, vlogen elkaar in de armen. Bestuursleden, uh, supporters op, uh, op de tribune die helemaal uit hun dak gingen. tranen. Dus uh, ja, dat uh, betekent zeker iets voor de club. Ik moet zeggen dat ik nog niet eens in de kleedkamer ben geweest. Maar als je bij de vorige loting uh, met de PSV en Twente in de kook zit, samen met Varta, dan uh, mag je hopen dat je, dat je nu een van de toppers, uh, omdat je toch in de kwartfinale zit, dat je die treft. Ja, en ook RKC Waalwijk bereikte de, eerste, de laatste acht. dat ging ten koste van Ahead Eagles. De club uit de eerste divisie leidde tien minuten voor tijd. Nog met 0-2, maar verloor uiteindelijk met 3-2 van de eredivisionist. Heracles Almelo was met 4-0 de baas over de graafschap. En Bekert dus ook verder. Volgens Willy Overtoom, maker van de openingstreffer, was het een eenvoudige overwinning. Het was uh, makkelijker dan verwacht. Ik denk dat uh, ja, we, hadden een heel groep uh, de gasten verwacht, maar uh, ja, we scoorden al snel gelukkig en uh, ja, waardoor zij moesten komen en uh, het vertrouwen verloren. Luis Suarez is door de Engelse voetbalbond schuldig bevonden aan racistisch gedrag. De aanvaller van Liverpool staat nu een schorsing te wachten van acht duels... plus een boete van ruim 40.000 euro. De Uruguayaan misdroeg zich in oktober tijdens de wedstrijd tegen Manchester United... tegenover verdediger Patrice Evra. Suarez kan nog in beroep gaan tegen de straf.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 Björn Kuipers heeft inmiddels zo'n 48 internationale wedstrijden achter zijn naam staan, waarvan 15 in de Champions League. En, en toen was ik eventjes de draad kwijt. Ja, hier staat hij. Hij is de achtste Nederlandse scheidsrechter op een EK. Charles Colver was in 1980 de eerste. Hockeybondscoach Max Caldas heeft in zijn selectie... voor de Champions Trophy geen plekje ingeruimd voor Ellen Hoog. Volgens de Argentijn mist de ervaren speelster rendement...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 Al dus de coach. Ellen Hoog speelde 125 keer voor Oranje. De Champions Trophy is in januari in Argentinië. Dit is het laatste belangrijke toernooi voor de Olympische Spelen. Radio 1. Het NOS-journaal. Met Dorald Megens. Goedemorgen. De VS maakt zich steeds meer zorgen over de stijgende spanning in de regering van Irak. Vicepresident Biden heeft premier al-Maliki met klem gevraagd meningsverschillen uit te praten. Het zijn spanningen tussen Shiiten en Soenieten. In het zuiden van de Filipijnen dreigt een uitbraak van besmettelijke ziektes. In het gebied dat werd getroffen door de storm Washi, is een groot gebrek aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Dodental staat op ongeveer 1000 en meer dan 275.000 Filipijnen zijn dakloos. Kleine basisscholen in dunbevolkte gebieden krijgen meer tijd en geld om te fuseren met andere scholen. Het heeft minister van Bijsterveld besloten. Nu hebben scholen twee jaar de tijd en dat blijkt vaak te kort. Daarom krijgen ze voortaan vijf jaar. En enkele tientallen gemeenten geven dit jaar geen nieuwjaarsreceptie. Zeker 10% ziet ervan af, blijkt uit een enquête van het Nederlands Dagblad onder 242 gemeenten. Een aantal andere gemeenten zegt dat het feest wel doorgaat, maar dat op de kosten wordt bezuinigd. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt en vooral in het zuidwesten van het land valt lichte regen. Elders is het op een lokaal klein regenbuitje naar droog. De temperatuur ligt rond 5 graden en er waait een zwakke tot matige wind uit het westen tot zuidwesten. Vanmiddag is er in het noordoosten kans op wat zon. In de rest van het land blijft het bewolkt en vooral in het westen en zuiden blijft er tot ver in de middag kans op regen. De maximumtemperatuur komt uit tussen 6 graden in het oosten en 8 of 9 graden vlak aan zee. Vanavond koelt het in het binnenland af naar een graad of 3. Vanuit het westen wordt de bewolking dikker en volgt er in het hele land een beetje regen. In de nacht stroomt er zachtere lucht binnen en loopt de temperatuur een graadje op.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 ANWB Verkeersinformatie, de eerste file staan alweer op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij hoogmade 4 kilometer. Op de A7 Hoorn richting Zaandam bij de afwitweidewormer 3. En op de A15 Rotterdam richting Europort voor Spijkenissen staat 3 kilometer. Hey Fred, jij wilt toch veel spaarrente zonder dat je je geld jaren vastzet? Nou dan heb ik echt een veel betere bank voor je gevonden. <laughs> Eindelijk ontdek ik zoiets een keer eerder dan jij.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 Een heel goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het is vier minuten over half zeven. Duizenden scholieren gaan vanmiddag demonstreren op het Museumplein in Amsterdam. Ze zijn het niet eens met minister Van Bijsterveld van Onderwijs. Zij wil dat de scholieren 1040 uren les krijgen per jaar. Maar volgens het LAX, het Landelijk Actie uh, Actiecomité Scholieren... redden veel scholen het al niet om 1000 uur les te geven per jaar. De demonstratie doet denken aan de, de grote scholierenacties van vier jaar geleden. LAX-voorzitter was toen Siewert van Linden. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, toen protesteerden de scholieren ook al tegen die uh, 1040 lesuren uh, per jaar. Uh, de oude tijden herleven. Ja, en het is eigenlijk uh, best wel raar als je het objectief gaat bekijken... dat het uh, precies hetzelfde verhaal zich opnieuw aan het afspelen is. Uh, in 2007 ging het erom uh, dat een Kamerlid, dat was toen uh, een van het CDA... dat die opeens die 1040 uren via een amendement uh, de wet inzette... Daarop moest opeens worden gehandhaafd en bleek nou 95% van de scholen kon dat niet halen. Uh, nou, vervolgens kregen we allerlei acties. Uh, de scholen konden het niet halen, leraren uh, waren veld tegen. Toen kwamen er daarna inderdaad grote scholierenacties. Ja. Uh, dat leidde tot een parlementair onderzoek. Die zei, nou uh, overheid, je moet je daar niet mee bemoeien met die, uh, die urennorm. Uh, Clemens Cornelius, de, de commissaris van de Koningin, die zei nou, dat moet wat omlaag. Nou, dan ga je een heel uh, wetstraject in, dat duurt dan uh, een paar jaar. En dan zie je dat die norm uiteindelijk verlaagd wordt en veel meer zoals scholieren het willen kwalitatief worden ingericht. Dan gaat het weer naar de Kamer en dan gebeurt precies hetzelfde als ja. in 2007. En dan zet de PVV door middel van weer een amendement uh, weer die urennorm in de wet. Ja. En dan zit je met hetzelfde verhaal als altijd, dat maar de coalitiebelang uh, dat gijzelt. Ja, nou wil iedereen natuurlijk gewoon dat, dat uh, het onderwijs goed blijft. Wat is jullie, waar zijn jullie nou bang voor? Wat is nou mis met die 1040 uur? Kun je dat nog een keer uitleggen? Ja, nou, je zou uh, ten eerste zeggen... nou, het is logisch dat als je meer onderwijs krijgt... dat het beter is, maar als je kijkt... Op Europees niveau er zijn alle de top 10 landen wereldwijd... die geven over onderwijs tussen de 800 en 1000 uur. En Nederland zit daar ver boven. En je kan die uh, urenormen eigenlijk helemaal niet goed invullen. Er zijn onvoldoende leraren, er zijn onvoldoende uh, lokalen. Dat lijkt ertoe dat scholieren per week tussen de twee en zo ongeveer zes uur... Ja. Uh, zonder uh, goede docent in een, uh, in een hokje worden gestopt. Daar een beetje huiswerk moeten doen. En dat is natuurlijk niet wat je uh, als goed onderwijs uh, moet zien. Nou, en nou zegt de minister dus, dus, uh, vandaag in de krant... dat de scholieren juist ook wel profiteren van deze nieuwe wetgeving omdat ze ook meer inspraak krijgen. en dus ook meer invloed hebben. op die ophokuren waar jij het over hebt. Ja, dat, dat kan dan wel zo zijn. Uh, maar ze moet eerst zeggen tegen de PVV dat ze niet voor niets deze wet heeft ingediend... waarin ze een verlaging voorstelde. Uh, en uiteindelijk gaat ze dus nu weer met PV uh, mee naar een verhoging. Dan nou had ze die wetgeving, die scholieren meer recht geeft, eerder moeten geven. Maar die pure urenorm eerst kwam ze naar de Kamer met een lagere norm. De PVV die geeft daar vervolgens een andere invulling aan. Uh, en daar durft ze niet achter te staan. En wat ik heb begrepen uit het ambtelijke circuit, is zij daar zelf ook niet tevreden mee. Maar durft ze dat van niet te zeggen? Nee. Um, zo vanmiddag dus die demonstratie van al die scholieren. Uh, uh, ben jij er ook weer bij? Uh, nou ja, ik zal ergens uh, dus achteraf op het pleintje nog wel even gaan kijken. Uh, al is dan maar omdat ik het gewoon een uh, leuke club vind. En ik hoop gewoon heel veel scholieren komen en ook leraren en dergelijke. Uh, om uh, ja, de Eerste Kamer te laten bewegen dat deze norm uit de wet komt. We zullen, we zullen zien uh, of het uh, enig effect heeft. De Oude Laksvoorzitter Siewert van Liende, dankjewel. Amerikaanse president Obama krijgt kritiek over de inmiddels niet meer zo geheime vredesonderhandelingen met de Taliban in Afghanistan. De republikeinen vinden dat Obama geen Afghaanse gevangenen uit Guantanamo moet vrijlaten om het vertrouwen te winnen van de Taliban. Correspondent Wessel de Jong in Washington. Ja, wat is president Obama precies van plan? Het is natuurlijk allemaal nog heel erg geheim, dus exact bekend is er niks. Maar in Guantanamo zitten ongeveer nog zo'n twintig Afghaanse burgers vast. Die zou Obama willen vrijlaten. Dat is afgelopen weekend eigenlijk al bekend geworden. Daarmee zou hij de vredesonderhandelingen, zou die nu eindelijk eens concreet willen maken, Obama? Zou hij ze zijn duw willen geven? Want die onderhandelingen hebben nu een soort breekpunt eigenlijk bereikt. Ze zijn er zo'n beetje tien maanden bezig. En dan moet nu eindelijk eens duidelijk worden of die onderhandelingen ook ergens, ook ergens heen gaan. De Amerikanen willen... We willen nu wel eens weten of de Taliban ook echt aan de gestelde voorwaarden kunnen voldoen. En ja, wat zijn die voorwaarden? Nou, de Taliban die moet afzien van geweld, alle banden met Al-Qaeda verbreken... Uh, de Afghaanse grondwet erkennen en dus dan ook gesprekken aangaan... met de regering van president Karzai. Nou, grote punt is natuurlijk, dat begrijp je wel, waarom zou de Taliban dat doen? Die weten natuurlijk ook dat de NAVO en de Amerikanen... dat die in 2014 dat ze willen vertrekken. Dus in principe zouden ze gewoon rustig kunnen afwachten... tot die militairen allemaal weg zijn. Maar het probleem voor die Taliban is ook dat hun hele militaire middenkader... het afgelopen half jaar wel behoorlijk is uitgebreid... Gedunst, sinds Obama die 30.000 extra militairen heeft gestuurd... die ook niet stil hebben gezeten. Dus uh, aan de westerse kant bestaat natuurlijk toch de indruk... dat die Taliban die strijd niet eindeloos kan volhouden. Ja, en het Westen redeneert natuurlijk ook heel rationeel. Die denken natuurlijk toch, ja, iedere oorlog... uiteindelijk moet die aan de onderhandelingstafel tot een einde komen. Ja, je zou kunnen ook zeggen van Afghanistan... is uh, gewend aan een ja, praktisch permanente oorlog... Ja, en rationeel zijn ze er ook niet altijd, zou je kunnen zeggen inderdaad. En dat is ook de reden dat de Amerikanen eh, ook niet heel erg optimistisch zijn ook hoor. De anonieme bronnen bij het State Department, bij het ministerie van Buitenlandse Zaken... zeggen dat ze toch de slagingskans toch op niet meer dan 30% inschatten. Het is bijvoorbeeld helemaal niet duidelijk of de onderhandelaars waar ze nu mee praten... Hè, daar hebben ze onder andere ontmoetingen mee gehad mee in, in Duitsland... of die ook wel echt voor de hele Taliban kunnen spreken. Nou, de Taliban stelt ook nog altijd formeel de voorwaarden dat ze pas gaan praten met de Afghaanse regering... als alle buitenlandse troepen uit Afghanistan zijn verdwenen. Dat is natuurlijk ook een vrij moeizame eis. Nou, de, regering, de regering van president Karzai is bijzonder wantrouwig. De Pakistanen eisen ook nog een rol op in de politieke toekomst van Afghanistan. Dus er zijn nog ongelooflijk veel beren op de weg in, in deze onderhandelingen. Maar ook de Amerikanen zeggen dan toch... ja, we zijn nu zo ver gekomen, we zijn al bijna een jaar bezig met die onderhandelingen. We mogen dit niet niet proberen. Maar 30% kans dat het goed gaat, zeg je, dat is toch wel heel weinig. Heeft het dan wel zin? Ja, het, de risico's voor Obama zijn ook wel behoorlijk groot, ...zeker in een verkiezingsjaar wat er nu aankomt volgend jaar... Ik ...kan natuurlijk absoluut geen debakel gebruiken op het gebied van buitenlandse politieken. En de republikeinen die roepen nu al... ...ja, er mogen geen gevangenen vrijkomen die Amerikaanse soldaten hebben gedood. Ja, anderzijds niks doen is ook geen optie, is ook heel erg gevaarlijk... ...dan is de kans natuurlijk toch heel groot dat Afghanistan weer terugzakt... ...in een burgeroorlog als die coalitietroepen zijn vertrokken. Dat zag je ook toen de Russen eind jaren 80 vertrokken... ...brak er ook meteen weer een burgeroorlog uit... Uit, terwijl natuurlijk toch het westen als ze vertrekken in 2014 willen ze natuurlijk toch Afghanistan een beetje rustig en een beetje netjes achterlaten, net zoals Obama dat nu tot doet min of meer in Irak. Correspondent Wessel de Jong. Een sensatie gisteravond in de KNVB beker. Amateurclub GVVV uit Veenendaal plaatsen zich voor de kwartfinales van het bekertoernooi. Na Excelsior werd gisteren ook Sparta uitgeschakeld door de topklasser. Op het kasteel in Rotterdam was het na de reguliere speeltijd en de verlenging 1-1. Maar in de penaltyserie miste één Spartaan. En toen schoot spits Thijs van Tent, Tent Beking moet ik zeggen, gvvv naar de volgende ronde. De man van de beslissende strafschop, Thijs van Tent Beking. Wat een moment voor de ploeg en vooral ook voor jou. Ja, zeker weten. En uh, van tevoren had je gezegd, Thijs, jij neemt de vijfde. En ik uh, ben wel niet zo'n hele penalty killen, moet ik eerlijk zeggen. Maar, uh, maar goed, voor de groep doe je het. En dan komt een moment dat, dat je de pengel moet nemen. En dan, uh, ja, dan gaat je hart alle kanten op en te keren. En uh, dan hoor je die supporters uh, van, uh, van uh, Sparta schreeuwen, fluiten en alles... Komt de keeper nog een keer uit, naar je toe lopen en dan moet hij bal neerleggen. Het veld was daar niet altijd best. En dan ik het op fluitje. Ik was al gretig. Ik wilde mij er nemen. En dan, uh, ja, dan schiet je hem hoog in de hoek. Ja, dan is de ontleiding heel groot. En dan uh, rust je zo nou snel mogelijk naar het andere vak toe. Om feest te vieren vieren met, uh, met de GVV's. Die uh, 1600 man die mee zijn gekomen. Dus, uh... GVV bij de beste acht in de KNVB-beker. Ongelooflijk. Ja, wie, had, uh, wie dat van tevoren had gezegd, die had, uh, had je voor gek verklaard, denk ik. Maar het is toch echt zo. En, uh... Al met al, uh, we hebben de voor gestreden en denk ik ook wel een beetje verdiend uh, daarmee Want dus, uh, ja, nou, iedereen liep op het tandvlees hè, in die verlenging. Ja, je kon het zien dat dus ze vielen bij bosjes neer en uh, de kramp schoten van alle kanten in. En, uh, maar we, we zijn toch blijven staan en uh, we, hebben, uh, we hebben ze geweerd, 120 minuten lang. En dan is dat een hele mooie bekroning op, op de wedstrijd, denk ik. En dan naar de coach van de stuntploeg, Erik Assink. Wat een avond Erik, had je dit voor mogelijk gehouden? Uh, ja, het klinkt wel heel erg wijs, maar... Uh... Eigenlijk wel? Ja, eigenlijk wel, ja. Kijk, uh, we, zijn, uh, we zijn met Excelsior zijn we natuurlijk uh, dik verdiend doorgegaan. En uh, dit was uiteraard niet dik verdiend. We waren echt de onderliggende partij, vond ik. Maar we houden uh, toch maar mooie 120 minuten stand met uh, bloed, zweet en tranen. En uh, nou, dat is ook een kwaliteit dan dat je op dat moment die, uh, die panelserie haalt. En ja, dat is een loterij vanaf dat moment Alle vijfde penalties raak, daar kan menig prof ploggen. alleen maar van dromen. Nou ja, spat in ieder geval, want die misten er één. Ja, dat klopt. Uh, we hebben het gisteren uh, toch nog eventjes uh, de revue laten passeren. En dat, uh, dat het dan ook zover komt en dat dan de jongens die, uh, die zichzelf ook aanmelden als... Uh, ik neem er wel één, ik neem er wel één, ik neem er wel één dat die hem vervolgens ook, ook lekker binnenschieten. Ja, dat is heerlijk. Ja, en daarna enorm feest natuurlijk ook met al die fans vanuit Veenendaal. Ik ken jou als een nuchter mens, maar wat doet dit met jou? Nou ja, je kent me als een nuchter mens. Ik vind het hartstikke mooi. Ik ben blij dat we de verder zijn. En dat is het. En ik zie uit naar de loting van donderdagavond. Nee, natuurlijk, dit, is, uh, dit moet je helemaal niet, uh, niet uh, kleiner maken dan het is. Want dit is natuurlijk heel wat, hè, bij de laatste acht zitten van de beker. Dat is gewoon een, een, een fantastisch iets. Dus uh, ik ben er hartstikke blij mee en trots op. En ja, zeg alles maar. Uh, het is een heel mooie afsluiting van het jaar 2011 zij Erik Assink, de succesvolle trainer van GVVV, in gesprek met Bob van der Tak. Vanavond staan er weer drie bekerduels op het programma. Onder meer de topper Ajax-AZ. En misschien wordt een van die ploegen wel de volgende tegenstander van GVVV. <totstuken> Wetenschappers onderzochten maaltijden in kantines. Zijn ze overal te zout, was de vraag. Straks het antwoord. Maar eerst de verkeersinformatie met Jolanne van de Velde. Het valt nog mee voor de woensdagochtend. Ook 13 kilometer in totaal. Niet al te veel vertraging. De enige file die opvalt was een kopstart De botsing op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij knopen de Eveningen zijn twee rijschoken dicht. Vanaf Culemborg staat er nu 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westeraken. Het is 14 minuten voor 7. Hij is weer op vrije voeten. Een van de populairste oppositiefiguren van Rusland. Alexei Navalny... Rond middernacht mocht hij de gevangenis in Moskou verlaten. Vlak voor de grote demonstratie tegen premier Poetin... twee weken geleden was hij opgepakt. Hij werd vannacht door een groepje aanhangers verwelkomd. We gaan naar correspondent Geert Grootkoerkamp in Moskou. Ja, Geert, waarom is hij vrijgelaten? Nou, onder zijn, zijn termijn zat erop. Hij is uh, begin december, 5 december, de dag na de, uh, verkiezingen, de parlementsverkiezingen, is hij opgepakt nadat hij met een groepje mensen uh, ja, door de stad liep. Uh, hij liep gewoon op het trottoir. Hij deed in feite niks mis, maar hij is echt gericht, gearresteerd toen. Uh, en is vervolgens uh, een paar dagen later veroordeeld tot, uh, tot 15, da 15 dagen uh, gevangenisstraf. En uh, die zat er dus nu op. En dat, dat hij uh, dat op zo'n raar tijdstip, uh, het was hier bijna drie uur s'nachts, werd vrijgelaten, dat kwam omdat op dat moment... Uh, 15 dagen eerder zijn arrest uh, formeel dus inging. Ja, wat is zijn rol uh, in de oppositie? Nou, hij is uh, een, een hele, ja, een, toch een charismatisch figuur. Hij heeft uh, naam gemaakt door, uh, als blogger, hè, door een, een, een blog uh, in te richten... waarin hij de strijd aanbindt met corruptie in Rusland. En uh, nou, daarvan is er zoals bekend heel veel. Uh, en hij heeft ook uh, een slogan bedacht voor de partij van uh, premier Poetin... en president Medvedev, Verenigd Rusland. Hij noemt die partij stevast de partij van oplichters en dieven. En dat heeft hij zo uh, ja, deskundig uh, en zo, uh, zo vaak gedaan... dat uh, dat... Die slogan gewoon uh, ja, gemeengoed is geworden. En uh, je ziet en hoort hem dus overal. En als je op het internet gaat zoeken naar die partij, dan kom je ook meteen die, die, uh, die woorden tegen. De partij van oplichters en dieven. En dat maakt dat hij, uh, ja, dat hij veel aanhang heeft gekregen. Uh, niet alleen in het uh, traditionele democratische kamp, maar ook uh, in nationalistische kringen. En dat maakt hem voor sommige democraten wel wat verdacht. Maar uh, ja, alles bij elkaar betekent dat, dat hij inderdaad uh, erg populair is. Een van de populairste, misschien de populairste figuren in de en dat maakt hem voor het Kremlin ook tot een ja, tamelijk formidabele tegenstander. Ja. Heeft hij heeft verteld wat hij nu gaat doen uh, na zijn vrijlating? Nou, eerst gaat hij eens even kijken, zei hij, uh, ja, wat er precies is gebeurd in zijn afwezigheid. Uh, hij zat natuurlijk in de gevangenis toen uh, een aantal dagen geleden die, die hele grote demonstratie in Moskou plaatsvond. De grootste demonstratie in een jaar of vijftien. Vijftigduizend mensen of meer de straat op. Dat heeft hij wel meegekregen, maar ja, hij kon er niet bij zijn. Uh, er, is nu, er zijn nu voorbereidingen aan de gang, uh, actieve voorbereidingen voor een nog grotere demonstratie uh, komende zaterdag. Uh, hij zal ook daar meteen bij betrokken worden. Uh, waarschijnlijk vandaag als al zal die. Met andere mensen die die organisatie op zich hebben genomen. Uh, daarover gaan praten. En hij wil zeker daarin een grote rol spelen. en dan zich, dan, dan zich ook richten op de komende presidentsverkiezingen. Correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou. Ja, het is uh, uh, vanmiddag om 16 minuten over twee. Uh, het moment voor uh, astronaut André Kuipers. want dan wordt hij gelanceerd naar het ruimtestation ISS. Een verslag Mark Robin Visser is in Amsterdam ja. bij de familie van André Kuipers. Je moet wel even een handschoen aantrekken voordat je zo'n oven opent. Uh, anders dan brand je je vingers. Ik ja, kan me heel goed voorstellen. Ik ja. Peter Kuipers is een beetje zenuwachtig. Hij heeft, uh, hij heeft uh, croissantjes gemaakt. Is dat uw normale ochtendritueel? Nou, uh, nee, dat, uh, nee, helaas niet. Het ruikt wel erg lekker. Oh, ze op... zijn ook een beetje mislukt. Ja, uh, dat klopt. De onderste laag is wat mislukt. Het is zijn dus van die oprolcroissantjes ja. die je zelf moet... Uh, ik ben niet zo handig, dat zie ik al wel. Maar die anderen zien er wel lekker ja, uit. Deze zien al lekker uit, dus die willen straks lekker te eten. En als ik dan hier even rondkijk in het huis van de familie Kuipers... dan zie ik de tafel prachtig gedekt. Een mooie kerstboom met lampjes erin. Helemaal in de sfeer. Ja, helemaal in de sfeer. Uh, we zullen er niet zoveel van genieten... omdat wij straks, uh, daar straks uh, morgen naar Rusland gaan om de, de docking te zien. En uh, het is redelijk hectisch... omdat we straks naar de EZEC of de Estec gaan om de lancering in Noordwijk. Te... In Noordwijk. Dus uh, we zullen er niet heel lang van genieten, maar we hebben het zo gezellig mogelijk gemaakt. U maakt er een mooie dag van? Wij maken er een hele mooie dag van, want het is natuurlijk vrij uniek wat er gebeurt. Heeft u nou nog een beetje geslapen met het idee dat uw broer daar... Uh... Ja, ik heb heerlijk, heerlijk geslapen en ik verwacht dat de andere heerlijk geslapen heeft. Want alle spanningen die zijn nu van hem af, denk ik. Het zal weer opbouwen naar de lancering. Maar van vorige keer weet ik dat hij eigenlijk heel relaxed erheen gaat. Zijn jullie allemaal zo relaxed? Uh, <laughs> ja, het ligt eraan wat voor momenten er zijn. Maar dit zijn momenten, uh, nu nog zijn we heel relaxed. Ik denk straks bij de lancering, dat er zal de spanning wel toenemen. Ja, ja. U maakt er een mooie dag van. Uh, en dan vertelt u dat u morgen... Naar Baikonur gaat. Ja. Dat is toch ook een beetje typisch? Nou, dan is die wel eh, weg weggehoord? Baikonur gezegd? Of... Goed. <laughs> dat zal toch zijn. Ja, waar ging u dan heen? heen? Nee, dan gaan we naar Moskou. Naar oh, de... U gaat naar Moskou. Wij gaan naar Moskou en we gaan naar de, de docking. Dus daar krijgen we eerst een rondleiding bij Sterrenstad. Moskou. We zijn uitgenodigd op de ambassade. Ja. En uiteindelijk dan uh, dat de Soyuz aansluit op het ruimtestation. Daar zijn we bij live uh, op de schermen. Ja, dat is natuurlijk ook een hele prachtige belevenis. Maar wij gaan eerst even die zelfgedraaide ruimte... croissantjes van u, van u proberen, zometeen. Met het, het ja, gezin ook. Ze liggen lachen. allemaal nog in bed? Ja, ze liggen nog in bed. Ze vroegen wanneer ze mogelijk voor de radio moesten komen. Maar ze, ze liggen nu nog te slapen. Ja. Maar wij zullen er vast van genieten. Wij gaan het gewoon langzaam, gaan we de dag uh, beginnen. Ja. langzaam op. En uh, je bent uh, welkom. En je mag ook helpen met de croissantjes klaar te maken. Ja, mee. leuk zeg. Oké. Okay. Nou, tot straks dan. Heb aan slag. Mark Robin Visser gaat bij het bijt, uh, ontbijt van de familie Kuipers. Ja, u moet er maar eens op letten als u vandaag op het werk bent. De daghap in de bedrijfskantine die is vaak veel en veel te zout. En gek genoeg geldt dat ook voor de happen in de kantines in de gezondheidszorg. Onderzoekers van het AMC in Amsterdam onderzochten warme maaltijden in allerlei ziekenhuizen. En bijvoorbeeld ook bij het ministerie van Volksgezondheid. Een van die onderzoekers, Lizzie Brewster, is arts bij het AMC. Um, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe kwam u op het idee om het zoutgehalte van eten in kantines in de gezondheidszorg te onderzoeken? Ja, uh, mijn collega en ik, want uh, ik heb dit in een team gedaan, kwamen op het idee omdat als wij in het restaurant aten, wij de indruk hadden dat het eten veel uh, te zout was. En, ja. en het, het, het voedselrestaurant in Nederland is, is niet gelabeld. Dus je weet het niet zeker, maar we, da we meenden dat het veel te zout zou zijn. En uh, hoeveel uh, uh, instellingen heeft u, uh, heeft u bezocht en heeft u het eten meegenomen? Ik keek in eerste instantie bij de minister voor, voor volksgezondheid natuurlijk, op het ministerie, de gezondheidsraad, dat was gemeenschappelijke kantine, de voedselwarenautoriteit, maar met name ook alle academische ziekenhuizen in Nederland en uh, een kleiner ziekenhuis dat daar in de buurt lag om te kijken of de academische ziekenhuizen het beter zouden doen dan uh, hun kleinere uh, broer of zus. En het bleek dus nog steeds te zout te zijn. Het eten was veel te zout op alle locaties. Daar was eigenlijk nauwelijks verschil tussen. We hebben ook drie keer dat gedaan. Dus op drie verschillende uh, niet vooraf aangekondigde dagen. En het was eigenlijk op alle dagen en op alle locaties uh, veel te zout. In één maaltijd zat er uh, meer zout dan uh, de hele dag uh, over de dag heen ingenomen mag worden. Zo, dat is behoorlijk wat. Hoe verklaart u dat, dat er zoveel zout in dat uh, eten zit? Ja, daar hebben we over nagedacht, van hoe kan dit nou? Het is, het is zo dat uh, uh, mensen eten te zout, in Nederland in het algemeen, maar uh, meeste zout krijg je binnen als je buitenshuis eet. Dus als je, als je niet thuis kookt, en dat is vooral in restaurants zo, omdat daar, je kunt niet zien wat je krijgt, dat staat er niet op. En... Uh, ja, waarom mensen te veel zout eten? Ik denk dat ze het gewoon lekker vinden. Ja, nee, maar kunt u. Eh, zeker in, in ziekenhuizen zou je denken dat ze daar in de kantine. Eh, die maken natuurlijk ook eten voor de, voor de patiënten waarschijnlijk. dat ze wel, wel, wel, wel weten wat verantwoord is en wat niet. Dat is ook de reden waarom we juist deze groepen. Eh... ...genomen hebben, omdat uh, het zoutbeleid wordt gemaakt door de gezondheidsraad, de minister, de minister van volksgezondheid... ...en de voedselwarenautoriteit controleert dat. En de ziekenhuizen die voeren dat in feite uit naar de patiënten toe... Ja. ...maar ook, ook naar, ja, ze hebben een voorbeeldfunctie natuurlijk daarin... Dus je zou verwachten dat juist bij deze instellingen, juist. dat het wel goed zit... ...dat als je daar eet, als je naar een dokter geweest bent en niet zegt... ...u moet op je zoutinname letten, dat als je in hetzelfde ziekenhuis een hapje eet, dat dat wel goed zit... Ja. En um, sterker nog, um, verschillende van deze instellingen gaven aan dat ze het zout, zout inname van, van hun personeel actief de maaltijden voor controleerden. Maar dat uh, blijkt dus niet het geval te zijn, helaas. Ja, hopelijk dat ze iets met uw resultaten zullen ondernemen en dat ze wat zout gaan beperken. Wat denkt u? Nou, we hebben de AMC hebben we, uh, uiteraard zo daar begonnen al dergelijke gesprekken gehad. Ik weet ook dat in Leiden dat men actief bezig is om, uh, om de, de, het zoutgehalte van de maaltijd voor, voor het personeel te verlagen. Maar uh, ja, we zullen dat uh, over enige tijd uiteraard weer uh, enigszins stiekem uh, controleren. Nou, doe dat vooral. Lizzie Brewster, arts bij het AMC en een van de onderzoekers. Succes ermee! Dank u wel. Het NOS Radio 1 Journaal. De ochtendkranten. Met Jan van der Putten. Goedemorgen, de opleiding journalistiek van Hogeschool Windesheim in Zwolle is niet hbo-waardig. Tot die conclusie komt de commissie die het niveau toetst, schrijft trouw. Volgens de onderzoekers is ook niet duidelijk hoe docenten tot hun cijfers komen. De Nederlands-Vlaamse Accreditatiecommissie, die de opdracht had gegeven voor het onderzoek, zegt dat het de hbo-licentie intrekt als binnen een jaar geen verbetering is. Windesheim gaat nu alle diploma's die het afgelopen twee jaar heeft uitgereikt opnieuw bekijken. Drie diploma-uitreikingen die voor vandaag stonden, gepland zijn afgelast. De collegevoorzitter van de Hogeschool noemt de conclusies in trouw dramatisch en hij belooft beterschap. In 10% van de gemeente wordt begin januari geen nieuwjaarsreceptie gehouden, blijkt uit een enquête van het Nederlands Dagblad waar 242 gemeenten aan meededen. Vorig jaar schrapte Amsterdam de nieuwjaarsreceptie die de stad ieder jaar zo'n 150.000 euro kostte. In Almere en Den Haag had de PVV bezwaar aangetekend tegen de feestjes... maar daar gingen ze wel gewoon door. En in 90 van de gemeente dit jaar dus ook weer. Wel gaat 16 van hen bezuinigen op de nieuwjaarsborrels. Een kwart van de gemeente noemt het schrappen van de receptie symboolpolitiek. Het ND schrijft dat gemeenten de feestjes, de feestjes vooral in stand houden... omdat ze het een unieke gelegenheid vinden om met de burger in contact te komen. Het Groningse natuurgebied Rijderwolde, dat volgens staatssecretaris Bleker aantoont dat boeren natuur kunnen aanleggen zonder overheidsbemoeienis, dat gebied blijkt zwaar te worden gesubsidieerd, schrijft de Volkskrant. De krant meldt ook dat de boeren daarvoor nog eens extra subsidie hebben gekregen omdat hun grond zonder reden hoger werd getaxeerd. In het natuurgebied Rijderswolde is zeker 10 miljoen euro geïnvesteerd. Bleker was tot twee jaar geleden gedeputeerde in Groningen... en in die hoedanigheid betrokken bij het project. Volgens de Volkskrant heeft Bleker de truc met grondtransacties goedgekeurd. Bleker wilde er niet op ingaan. Hij wil alleen zeggen dat Rijderswolde volgens toen geldende regelingen... tot stand is gekomen. Jan van der Putten met het krantenoverzicht van deze morgen. Zometeen het nieuws van 7 uur. En daarna gaan wij in het NOS Radio 1 Journaal... natuurlijk kijken hoe het André vergaat in Kazachstan. We zijn bij zijn familie en we volgen elke stap die er gemaakt gaat worden. Graag tot na het nieuws van 7 uur. Een idee voor iedereen die zijn pensioen wil aanvullen...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 Dit is Radio 1.